Michael McDonald met Sweet Freedom. We gaan zo direct weer terug naar de Kuip natuurlijk... maar er zijn nog geen bewegingen waarneembaar. Ik vertelde u eerder op de middag dat Huntelaar scoorde... in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd van Schalke tegen Hannover 96. En met dat doelpunt, zijn 24e doelpunt dit seizoen in de Bundesliga... is hij de productiefste Nederlander ooit geworden in de Bundesliga. Tot nu toe stond hij daarmee gelijk na zijn 23e treffen met Roy Makai... die er ooit in één seizoen 23 maakte. Maar Huntelaar dus nu met zijn 24e voor het op de derde plaats staande de meest productieve Nederlander ooit. En dan nog even de officiële uitslag, ik zei het u net al officieus, Arsenal wint met 1-0 van Manchester City, niet van Persie hoor ik u denken? nee, niet van Persie, 1-0 Arsenal rukt daardoor op naar de derde plaats in de Engelse Premier League en het gat tussen Manchester United dat eerder vandaag met 2-0 van Queen's Park Rangers won en Manchester City is inmiddels opgelopen tot 8 punten dus zo heel langzamerhand met nog 6 wedstrijden te gaan. In Manchester konden ze zich al opmaken voor een feestje, maar het is de rode club dus waarschijnlijk die dat Feestje kan gaan vieren en de blauwe kunnen dat voorlopig nog even laten. We gaan eens kijken of er alweer bewegingen zijn in de kuip, maar die zijn er nog niet. We zijn nog steeds in afwachting van de tweede helft. Daar dus 1-0 is de rust dan PSV Heracles. Zodra er bewegingen zijn, melden wij ons eerst nog weer even een vrij stukje muziek. So I'm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 De Koeks met She moves In on her way maakt plaats voor de tweede helft van Herakles tegen PSV. Ronald van der Geer was Stichler. We zijn begonnen aan het tweede bedrijf bij een 1-0 voorsprong voor uh, PSV. Stand dus na 45 minuten. Doelpunt van uh, Vonen. Met nu Herakles dat er vandoor is via Overtoom aan de linkerkant. Overtoom komt naar binnen. Overtoom nog altijd legt de bal in het grasgroepgebied neer. Maar die wordt weggewerkt door Erik Pieters. Dit zal zijn waar Herakles het van moet hebben. Nu vooral druk zetten en proberen gevaarlijk te worden. En proberen je eigen spel te spelen. Terugkeren eigenlijk naar je eigen DNA. Gewoon gaan voetballen. Geen stroom meer. En proberen nog iets van deze wedstrijd te maken. PSV de beter in de eerste 45 minuten. Kijken wat de tweede 45 gaan brengen in een tochtige kuip. Waar het publiek er nog maar eens achter gaat staan. En zorgt voor een fantastische entourage tijdens deze bekerfinale. Alle mensen zo even in de perskamer binnen met een pak aan van de ploeg uit Albelo. Keken op ze zachtst zeggen wat beteutert. Want die hadden natuurlijk ook allemaal wel in de gaten dat ze met 1-0 in zekere zin nog goed zijn weggekomen. Dat PSV er ook nog wel 1 of 2 extra had kunnen maken als daar een tikkeltje meer geluk was geweest. Of een tikkeltje minder pasveer, dat is maar net hoe je het bekijkt. Armateros heeft de bal, die verspeelt hem omdat hij erop gaat staan. Dat is meestal niet het handigst En dan is in één draai de weg van zijn tegenstander en komt PSV op volle snelheid nu met vijf mensen. Maar komt de bal wel aan de rechterkant terecht bij, ik denk, Labiat, of dat. Maar die kan hem niet uh, controleren. PSV houdt wel de bal via Toifonen. Toifonen zoekt Wijnaldem in actie. De onderschepping via de sliding van Van der Linden levert Rienstra ruimte op om uit te verdedigen. Kansa, Rienstra, tik, tik, tik. En dan aan de rechterkant komt Breukers in balbezit. En die krijgt dan in paar seconden tijd die hij nodig heeft om de bal in de richting van de PSV-helft te trappen. Wordt het uh, komt nu wel wat vervolgens komt tussen Armenteros en Marcelo. Gewonnen door uh, Marcelo. Maar heeft PSV maar heel even de bal. verspeeld. hem aan Looms. Looms dan de diepte gezocht. Ja, daar is Everton wel. Maar die wacht af. Hutsentjen is gewoon wat attenter. En neemt de balbezit over voor PSV. In de as Wijnaldum. Misverstandje met De Breukers zit ertussen. Maar verslikt zich dan bijna in Lens. Gelukkig voor Herakles levert dat niks op. Al komt uiteindelijk terecht bij Pasveer En dan kan de keeper van Herakles de bal meegeven aan zijn centrale verdediger Ben Rienstra. Drijft de bal wat op. Speelt hem vervolgens naar de linkerkant. Daar staat Van der Linden te wachten. Ja, wat gaat Herakles verzinnen? Voorlopig loopt Van der Linden met de bal richting de middenlijn. Van der Linden zoekt naar Armeteros. Vindt hij niet? Hutchinson zit ertussen. Hadden we eigenlijk al gezegd dat er geen wissels waren? Nee, helemaal niet gezegd. Bij deze PSV van 1-0 voorsprong in de kuip. Begint van de tweede helft. En de bal bezit voor Douarte. Die droogt van de middenlijn. De bal kan controleren en om zich heen kijkt. En in een de paas. Verstuurt ook zijn goede bal naar Armeteros. Maar Pieter zit ertussen. Die draait om zijn assen. vanaf de rand van het stadsontbied trapt hij de bal weer richting middenlijn. Daar wordt hij in de de minutencirkel opgepikt door Kanza, Kanza naar Duarte. En nu gaat Herikles dan toch eindelijk voetballen. Speelt nu naar de eigen aanhang toe. Dat geldt dan automatisch natuurlijk ook voor PSV. Terwijl nu Looms door is aan de linkerkant van het veld. Met een paas op de linksbek die wel weer komt. Want Longhaal is een paard nog altijd. Dit keer te hard is. Of nou ja, dit keer. Eigenlijk is dat al consequent de hele wedstrijd zo. Met de bal over de achterlijn. Titon gaat een doeltrap nemen. Een shot op de monitor laat de bank zien van Heracles met Peter Bos met Henry Cruze. En ik gebruik dus even het woord beteuteld. Zij kijken vind ik ook een beetje beteuteld. Ja, maar dat komt misschien ook omdat Cruze geen sokken aan heeft. En dat hij misschien koude voeten <laughs> heeft. Want uh, het is, uh, dat zeg ik nog één keer, het is een, uh, een frisse avond. En ik zie Cruze daar recht met een, uh, met een broek omhoog zitten zonder sokken. Dat is toch vrij fris. Lange bal inmiddels van PSV richting Mertens. Afgetroefd door Rienstra. Bal opgevangen op de helft van Herakles. Aan de linkerkant door Lens. Lens, Mertens, Mertens, Strootman. Toivonen aan het strafschopgebied. Dan moet Wijnaldum nu schieten. Maar dat schot wordt gekraakt door een aantal verdedigers van Herakles. En uiteindelijk hobbelt de bal. Stuitert hij richting Pasveer. Is dit moment dus weer weg voor PSV. Drie minuten naar rust. Met die 1-0 voorsprong nog altijd voor de Eindhovense ploeg. Het is duidelijk dat het antwoord van Herakles moet komen. Pasveer kan weer niets anders doen dan een lange bal spelen... Zomaar de diepte in. En dat is geen onaardig hoor. Want Everton kan aan de linkerkant aannemen. Maar kan verder toch helemaal niet. Ja, wel kan door. Maar maakt een overtreding. Nou, dan kan hij in ieder geval iets als een overtreding ja. maken. Dus dat is gelukt. Maar de pech voor Everton is dat dat gezien is door de scheidsrechter van Boekel. Die uh, na 49 minuten een vrij schot toekent aan PSV. Die dan net buiten het Sasselgebied aan de rechterkant door Titon zal worden genomen. Een PSV-aanvallers die nu de keeper zien gebaren dat ze een stukje verderop moeten staan. Kunnen dus... Hun borst nat maken, want er gaat een lange trap komen. Dat betekent dat in ieder geval Toivonen, die het meeste lengte heeft van die jongens voorin. Want ja, daar omheen, Wijnaldum, Lens, Mertens en eigenlijk ook Labiat zijn natuurlijk niet de groot. Dus Toivonen kop door. Dat doet hij goed nu trouwens. Naar de rechterkant, naar Wijnaldum. Toivonen zelf niet voor het doel. Wijnaldum moet nu even wachten omdat daar een koppen moet komen. Dat is dus Toivonen. Die staat er nu. Dan gaat de bal terug, komt er een voorzet. Maar de man die daar verantwoordelijk is, Labiat, die raakt de bal voorkomen verkeerd. Die bal die gaat ver voorbij het doel, ver voorbij van de aanvallers over de achterlijn en levert dan Pasveer, de keeper van Heracles, een doeltrap op na precies 50 minuten. Pasveer kijkt en ziet dat zijn centrale verdedigers weer worden vastgezet, dat eigenlijk iedereen vaststaat en dat en dat is al een paar keer uitgelegd. Dus dan gekozen moet gaan worden voor het spelen van de lange bal. Pasveer heeft dat moment nu ook herkend en gaat dat ook doen. Iedereen schuift nu op. Richting de middenlijn als die bal van Pasveer terecht komt aan de linkerkant. Moet die doorgekopt worden door Teros. maar Marcelo kopt. PSV neemt dus het balbezit over met Toyvonen in de middencirkel. Even terug naar Strootman, krijgt een tikje van Kwanza. Nou tikje, flinke tik zegt Van Boekel en die zegt nu ook tegen Kwanza, nou moet het dus afgelopen zijn. Met dat geduw, dat getrek en het maken van overtreding En dan gaat Pieters een beetje zeuren over... Ja, moet er geen gele kaart voor komen? Wordt het niet tijd dat Kwanza die kaart krijgt? Nou Van Boekel houdt hem nog heel even op zak... maar dat zal niet heel lang meer duren. Vrij trap voor PSV die Bouma gaat nemen in de middencirkel... want dat is de plek waar de overtreding werd gemaakt. Achter de bal dus de verdediger. De bal die zich laat zakken en de bal krijgt is Stroopman. Die kan hem onder druk van de tegenstander alleen maar terugkaatsen op Bauma. zodat Bauma nu om zich heen kijkt en denkt wat nu... Aan de rechterkant heeft Marcelo de ruimte gekozen. Dat betekent dat, terwijl hij nu aan de flank staat, Hutchinson is doorgelopen. Die krijgt nu op de Herakler zelf de bal. Maar wordt daar min of meer weer afgeduwd door Everton. En verspeelt dan de bal. Dan kan Duarte ermee vandoor aan de linkerkant van het veld. Die krijgt dan meteen twee PSV's op zijn nek. Die hem de bal afhandig maken, maar wel over de zijlijn spelen. En zo levert dat balverlies van Hutchinson. Uiteindelijk Herakler je meter 15 over de middenlijn aan de linkerkant. en ingooi op die... Genomen gaat worden door Loof. die staat met de bal in de hand. Doet er wel heel erg lang over om iemand te vinden die die eventueel zou kunnen aangooien. Kies dan voor een diepe bal, die makkelijk door Marcelo wordt onderschept. En zo heeft PSV nu via Toyvonne de bal weer terug. En uh, Strootman, Strootman direct de diepte gezocht. Ja, de bedoeling was Lens, maar dat was doorzien door uh, Rienstraat. Dat gebeurt in de middencirkel. Vervolgens houdt raakt is dus wel de bal, maar moet er terug naar uh, pasveer Onder druk gezet als dat het is door uh, Lens. Pas weer speelt de bal weer in de voeten van Van der Linden. Die dan vervolgens de opbouw weer mag gaan verzorgen. Richting de middenlijn kan gaan. En een lange bal geeft richting Arme Teros in het strafstopgebied. Maar ja, dat is steeds zo kansloos. Omdat Marcelo elk luchtduel eigenlijk van de zweet wint. Nu levert PSV wel in. Everton in de as van het veld. Speelt de bal naar de linkerkant. Daar waar hij eigenlijk had moeten staan. Daar staat nu Overtoom. Die het moet afleggen tegen Hutchinson. Hutchinson trapt de bal wel over de zijlijn. Looms heeft weer snel gegooid namens Heracles. In de voeten van Duarte. Duarte Everton in de as van het het veld, maar daar is het zo druk dat hij zich heel snel verspeelt. De bal verspeelt aan Strootman. Neemt Kwanza nog wel over, maar die verspeelt hem op zijn beurt ook. En nu kan PSV er wel uit met Mertens. PSV-voetbal toch wat makkelijker. Dat laat het nu zien met een aantal prachtige combinaties. Waar Pieters nu de weg wegstuurt. Aan de linkerkant is over Lens mee. Er is ruimte, er is een voorzet. En daar is niet de 2-0. Want Wijnaldum schiet op de paal. Daar waar hij opduikt bij de tweede paal. Eigenlijk aan de aandacht van iedereen ontsnapt. En ja, de PSV-fans telden hem al. Maar de paal staat succes voor Wijnaldem in de weg. En Heracles ontsnapt. Ja, je mag niet zeggen aan de genadeklap. Want dat zou te vroeg zijn in deze wedstrijd. Terwijl nu Heracles aan de andere kant zelf voor succes kan gaan met Douglas. En die schiet dan tegen Pieters op. Maar PSV had een behoorlijke dreun kunnen uitdelen aan de tegenstander. Maar laat dat dus na. Vroeger Damelo leeft dus nog bij een voorzet van Breukers tegen Pieters aan. Er werd geappelleerd voor Hens. Maar daar wordt verder niets mee gedaan met dat appel. Wel voor het feit dat er een bal over de achterlijn gaat via Pieters. En er dus na 54 minuten een corner aan komt voor Herakles. Te nemen zometeen vanaf de rechterkant. Of is het Hens signaal nu wel overgenomen? Want van Boekel gaat inderdaad die bal. ...met iets buiten het strafstofgebied neerleggen aan de rechterkant. Dan was het dus toch Hens van Pieters. En is dat appel dus wel overgenomen door Gens en uh, scheidsrechter. Misschien dat dit wat Soulaas biedt. Duarte staat achter die vrije trap. Bal ligt een meter of twee buiten het strafstofgebied aan de rechterkant. En uh, de koppers van Iraklis zijn mee naar voren. Ja, eigenlijk is iedereen uit Almelo mee naar voren. Dan komt Duarte met een kansloze vrije trap... ...die uh, vanaf rechts geschoten aan de linkerkant over de achterlijn gaat. En Titon kan dus gewoon een doeltrap gaan nemen. Ja, als je iets wil zal je toch met dit soort uh, momenten zorgvuldiger moeten omgaan. Ja, daarom je zegt terecht, iedereen het Almelo was mee naar voren. Dat kan ook, want ze zitten, iedereen het Almelo is ook hier in Rotterdam vandaag. Want dat <laughs> er niemand meer in Almelo is. Ik kan me herinneren dat toen Twente die bekerfinale speelde... en eigenlijk voor het eerst op Volksverhuizing echt op gang kwam in 2001. Toen hing er ergens een spandoek op de A1, kan de laatste tukker het licht uitdoen. <laughs> en Dat had je eigenlijk vandaag wel weer kunnen doen. Als je ziet hoe ongelooflijk veel mensen uit... Almelo en omgeving hier naar de Kuip zijn gekomen. Dat is uh, ja, prachtig om te zien. Uh, PSV even in de penari omdat Marcelo zich laat opjagen door Armenteros... en totaal onnodig een hoekschop weggeeft. Dat is dan de eerste na rust. De derde in totaal voor Heracles. De klok zegt 54 minuten en 50 seconden. 1-0 de voorsprong voor PSV. Maar Heracles dat nu dus toch mondjesmaat weliswaar... maar toch steeds dichter in de buurt komt van dat doel van PSV. De korne komt van uh, Willy Overtoom. Gaat de bal leggen bij de eerste paal. Moet die worden doorgekomen door Van der Linden. Dat lukt niet omdat uh, Wijnaldum daartussen zit. De bal wordt uitverdedigd richting Loops Sterker nog wordt uh, goed verdedigd door uh, Mertens. Want die zorgt ervoor dat Loops niet in balbezit kan komen. Dan toch nog Overtoom met een voorzet vanaf de linkerkant. Als hij de bal weer verovert. Maar in de handen van uh, Titon, daar stond ook helemaal niemand van, Herakles om het de Poolse keeper lastig te maken. PSV met Pieters, bal in de diepte, iedereen is daar weg en Mertens maakt de 2-0. Mertens maakt de 2-0 als pasveer geklopt wordt door Mertens op de rand van het strafstropgebied. Nou, dan gaat er een shirt omhoog en staat er, bienvenue, Gilles. Dat zal een persoonlijke boodschap zijn van Mertens aan misschien wel een vriend. Maar hij heeft wel pijn in zijn lip, Mertens. Want hij komt in duel met Pasveer tegen de keeper van Heracles aan. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk? Het is een lange bal van achteruit. Iedereen bij Heracles staat te slapen. En het gaat niet goed met Pasveer. Het gaat ook niet goed met Mertens. Maar de vreugde is er niet minder om bij de andere PSV'ers. Want het is dus 2-0. Maar de schade is groot bij Mertens en bij Pasveer. Ja, die uh, botsen. Ik denk dat Mertens in ieder geval aan het gezicht wordt geraakt ja, door Pasfeer de ook van uh, Herikles. Ja, ze botsen misschien met de koppen tegen elkaar. De lange trap van achteruit van Pieters onderstreept voor de zoveelste keer dat de aanvallers van PSV veel sneller zijn dan die Herikles verdedigen. Au, ja! Au, au, au! Wat ze doen is nadat Mertens naar de bal kijkt en Oeh. komt. Komen ze echt vol met de hoofden tegen elkaar. En dat gebeurt zo begrijpt u niet op het moment dat ze stilstaan. Oh. Ah, bah. Het hoofd van Pasveer komt nou ja, zeg maar tegen de mond van Mertens. Die dan nog wel blij is dat hij scoort. Maar ogenblikkelijk de hand voor de mond doet. Om te kijken of dat allemaal nog gaat. En of alle tanden er nog in zitten. Pasveer zit ook nog. Want deze twee Mertens is nu wel weer gaan staan overigens. Zijn flink met elkaar in botsing gekomen. Nadat Mertens dus de 2-0 maakt... Dan kan je je afvragen wat is erger, de, het hoofd tegen je tanden of de tanden van iemand anders in je hoofd. Uh, ja. Mertens staat weer, maar de tanden van Mertens in het hoofd van Pasveer hebben daar toch ook wel veel hij problemen. Wordt gehecht met, rond, want hij, hij wordt, wordt gehecht weg. Ja, hij wordt gehecht uh, Pasveer, dan pas kan hij weer verder. Maar wat een ontzettende chaos, voetballend gezien, achterin bij Heracles. Dat niet goed aan te traag. Ja, ze zijn te traag. Want je ziet Van der Linden nog wel achter Mertens aanlopen. Maar met een, een achterstand die nooit meer te overbruggen is. Hovens gaat Mertens nu even naar Pasveer toe. De uh, bal komt namelijk voor die twee terecht. Dan komt Mertens voordat Pasveer iets kan doen. En dan pas komen ze met elkaar in aanraking. Met Mertens gaat het dus weer goed. Maar met Pasveer nog even wat minder. En hoe wat een keiharde klap is dat toch die twee. Die daar met elkaar dus in aanraking komen. Wat als een paal boven water staat is dat het scorebord nu 2-0 aangeeft na 57 minuten. En dan ben je toch geneigd als je kijkt naar het aantal kansen dat de ploeg uit Almelo op dit moment creëert. Te zeggen dat deze wedstrijd eigenlijk over en uit is. En dat de PSV al heel langzaam maar zeker in die beker gegraveerd kan gaan worden. Ik ben wel benieuwd nog wat, er, wat de bedoeling was van het shirt. Bienvenue Jules stond er op het shirt dat Mertens onder zijn PSV shirt draagt. Wordt weer afgetrapt met Pasveer met wat hechtingen in zijn hoofd. Met een pijnlijke mond voor Mertens. Maar we gaan verder aan deze wedstrijd. En Herakles levert eigenlijk weer heel snel de bal in bij PSV. Ja, of Herakles is het nu echt kwijt en stort in. En het wordt zo binnen afzienbare tijd 3-0. Of de ploeg uit Almelo gooit nu de gewoon de stroom van zich af. En denkt, oké, okay, nou hebben we genoeg zitten knoeien. En dan hebben we eigenlijk een uur lang niet gedaan wat we willen doen. En niet gedaan wat we... Hadden afgesproken, dus nu gaan we niet meer nadenken en gewoon voetballen. En wordt het plotseling weer heel spannend. Dat kan. Dat zou maar zo kunnen. Laten we dan voor de neutrale toeschouwen maar hopen dat het nog spannend wordt. Want eerlijk gezegd is het dat al een uur niet echt. Omdat PSV namelijk gewoon echt veel sterker is vandaag dan de ploeg uit Almelo. Metters dus 2-0 met die uh, kopbal. Hij profiteert maximaal van niet alleen zijn snelheid, maar dus ook vooral het gebrek daaraan bij Heracles achterin. PSV heeft de bal. Via Lens neemt iets te veel hooi op zijn vork. Verspeelt de bal. Herik Les wil komen via de linkerkant. Maar daar is geen contact met Overton die daar weer opduikt overigens. De PSV neemt over via opnieuw Lens. Toivonen in de middencircuit kan heel snel naar Lens. Nu aan de linkerkant Toivonen wacht even, kiest voor Pieters. Die staat daar nog iets achter, halverwege de helft van Herakles. Mertens met een handige beweging langs Breukers. Mertens komt naar binnen, Mertens schiet in de handen van Pasveer. Ze komen die twee elkaar dus weer tegen, kort na de rol van Mertens. Nu is Pasveer op zijn post en heeft hij de inzet van de kleine belg van PSV te pakken. Maar zo zie je dus dat de PSV eigenlijk eerder een kans krijgt op 3-0. Dan dat Herakles in de buurt is geweest bij Titon. Vanaf de aftrap eigenlijk die bal al kwijt. Van der Linden drijft hem weer op namens Herakles. Gaat nu de middenlijn over. En zoekt de diepte bij Everton. Die we eigenlijk nog nauwelijks in het stuk hebben zien voorkomen. Everton, een schaar langs de tegenstander. Een voorzet. De tegenstander krijgt er toch nog een been tussen. De bal komt wel het strafhofgebied binnen. Dan steekt de arme zijn been uit. Maar komt die bal weer terug bij Everton. Dan speelt hij hem naar Loofs, Die een voorzet geeft vanaf de linkerkant. Die bal wordt gekopt in de richting van het doel. Nee, want weggekomen door PSV. En Opgevangen door Mertens die te veel hooi op zijn vork neemt en de bal verspeelt aan Breukers. Goed verdedigd. Breukers nu als een rechtsbuiten, pikt hij de bal af van Mertens, die even linksback was. Maar de voorzet van Breukers laat dan Twens over. Die bal blijft laag. Er wordt dan makkelijk door PSV onschadelijk gemaakt. Het levert Herekles halverwege de Eindhovense helft. Een ingooi op en die gaat genomen worden door Douglas. En laat het over aan Breukers. Man die dus vertrekt aan het einde van dit seizoen om rechtsback te worden bij Twente. ...en ongetwijfeld daar dan wat meer grotere wedstrijden gaat spelen. Rienstra met een bal richting het strafstopgebied van PSV. Weggekopt door Bauma, Dan andersom. Bal richting de helft van Herakles. Waar daar men het lastig heeft van de Linden zit mis. Rienstra moet dan aan de noodrem trekken bij Lens. Die er dan doorheen lijkt. En kijkt dan voor naar Van Boekel. Die in elk geval heeft gefloten voor die overtreding. Halverwege de helft van Herakles. En Lens zegt nu ja, ben ik er niet doorheen. Want Van Boekel heeft geel gegeven aan de centrale verdediger van Herakles. Maar Loomsloot loopt er nog bij. Dat zal de lezing zijn van, uh, van Boekhoff. Van, nou, je was er nog niet helemaal doorheen. Maar hij trekt wel ordinair aan de noterem. Rienstra verdient in elk geval een kaart. Een gele is het geworden. En hij lijkt daar zelfs wat opgelucht door. Want uh, het had zomaar rood kunnen zijn. En had Herakles met de 10 verder gemoeten. Dat gebeurt dus nu niet. Wat blijft staan is na deze razendsnelle uitbraak. En de overtreding van Rienstra. De vrije trap voor PSV. Halverwege de helft van Herakles in de as van het veld. Wordt een beetje saai. Want opnieuw is dus de snelheid die het verschil maakt. Labiat, vrije schop. Bal in de handen van Pasveer. Schiet in één keer van 30 meter. De bal komt eigenlijk niet van de grond. Maar wel in de handen van de keeper. Die uh, maar goed in de goede hoek ligt. Want anders zou die bal nog binnen zijn gegaan. Ook heel veel snelheid zat er eigenlijk niet aan. Terwijl nu Duarte een uh, schop krijgt van Labiat. En Labiat steekt ogenblikkelijk zijn handen omhoog. Verontschuldigend en zegt van dit doe ik echt per ongeluk. Scheidsrechter wil daar blijkbaar niet van weten. Want hij heeft de gele kaart terwijl hij aankomt lopen van Boekel in de hand. Zodat Labiat de derde gele kaart van deze wedstrijd krijgt. De tweede dus in korte tijd. En Duarte verzorging nodig zal hebben. Die loopt achter de bal aan. Krijgt een duw ja. van uh, zijn tegenstander mee. En dan denkt dan tik ik de bal. Die opstuit het maar weg. En trapt hij niet tegen de bal aan, maar wel vol tegen het hoofd van zijn tegenstander. De schade valt, heb ik de indruk, mee nu bij Duarte. Hij is uh, eventjes uh, behandeld. Eventjes een klein stokje gekregen. En dan gaat het weer. Ook hij voelt weer aan de tanden. Zo hebben de tandartsen. Na deze bekerfinale volop werk aan de spelers van PSV en Herakles. Het is 2-0 voor PSV na iets meer dan een uur spelen. Als Herakles de bal weer kwijt is en weer Lens op snelheid wordt weggestuurd. En die weer alleen kan een pas weer. En met een stiftje maakt hij de derde voor PSV. Ja, zo gaat het snel. Zo is het ook heel snel over en uit in dit duel. En we hebben we het al eerder gehad over de snelheid die het verschil maakt. Nou, dit was weer een uh, voorbeeld, een schoolvoorbeeld ervan. Het balverlies van Herakles. Het Hele snelle schakelen van de PSV richting Lentz. Die wegblijft van buitenspel. En door zijn snelheid ook wegblijft van de verdedigers uit Almelo. En zo heel snel richting Eddie weer via naar Remco Pazkeren kan gaan. En met een prachtige stift die bal over de keeper uit Almelo heen krijgt. En in de goal. Het is 3-0. Derde goal van PSV, tweede assist van Labiat, die zijn uh, steentje dus meer dan bijdraagt aan deze wedstrijd. Hij stond ook aan de basis van de 1-0 van Toyvonen en dus is nu aan de 3-0 ook van Lens. ja, we hebben het dus een aantal keren gezegd, snelheid maakt het verschil. Dan weten ze dat de Gles natuurlijk ook best, maar zeker als je met 2-0 achter komt in de finale, dan zal je toch wat naar voren moeten. en zal je dus ook achter in je rug wat meer ruimte weglaten. Je moet dat wel, vind ik, positioneel beter doen dan dat ze het doen. Want ze doen het een beetje blind, als kippen zonder kop eigenlijk. En hebben geen oog voor de snelheid waarmee de aanvallers van PSV komen. Ze zien ze kortom niet vertrekken. Daarbij altijd geklopt, zeker als je weet dat de tegenstander sneller is. En dat was nu toch behoorlijk het geval. De grens van Lens na zijn goal was mooi. En PSV weet dat er buiten normaal gesproken binnen is. Hoewel, er zijn finales geweest waar de een met 3-0 voor stond. En de ander nog terug kwam tot 3-3. En na strafschoppen won, weet u nog, 2005. Champions League, Liverpool en AC Milan. Wie weet dat Herik Les daar nog wat moed uit kan putten. Maar ja... Denk het niet duidelijk. Lens scoorde in de competitiewedstrijd tegen PSV drie keer. Kwam als invaller in het veld na 45 minuten. En weet wat dat betreft, pas weer wel te kloppen dit seizoen. Toen won PSV de thuiswedstrijd overigens met 4-1. Nu staat het op 3-0 na 64 minuten. En lijkt het toch allemaal wel over voor Heracles. Want waar moet je? Die moed nog uit putten. Als je die Champions League finale misschien niet in één keer kan opdiepen. Dan denk je toch ook van ja, dit wordt een kansloze missie. Kijk even het aantal kansen dat er inmiddels gecreëerd is in deze wedstrijd. Nieuw. En dan moet je... Concluderen dat PSV gewoon de betere ploeg is. En uiteindelijk verdient dadelijk met die dennenappel aan de haal gaat. Douglas nu namens Herakles aan de rechterkant. Wil een voorzet geven. Tegen Mertens op. Breukers mag het dan opnieuw doen. Tegen Pieters op. En Pieters Nou verliest de bal dan weer aan Breukers. Breukers aan de rechterkant op de achterlijn. Geeft dan een voorzet bij de tweede paal. Wie? Oh wie? Kan er koppen? Nou, niemand in het zwart-wit, maar wel Marcelo. En die speelt bij PSV. 20 minuten gespeeld in het tweede bedrijf, waar Heracles eigenlijk nog geen kans gehad heeft. En dus wordt er gewisseld en komen de heren Bruns en Vajnovic in het elftal bij Heracles. Dat is dan uh, wat men vers bloed noemt. En Leren Douarte is een van de twee mensen die dan door Bos naar de kant wordt gehaald. Ja, je zal wat moeten nu. Ja. De andere die aan de kant gaat is Douglas. En dat betekent dat daarmee een deel van de kaarten. die uh, de trainer van de Herakles Peter Bosch kan uitspelen. nu worden uitgespeeld. Bruns heeft natuurlijk zijn waarde zeer bewezen. Al was het maar in de halve finale, ja. maar ook daaromheen. En heeft zich uh, laten zien als een bijzonder aardige voetballer. Nou, van iets weten we dat hij zeker technisch goed is. En zij moeten dan het uh, schip vlot trekken. voor zover daar nog sprake van kan zijn. als je na ruim een uur in de bekerfinale in de Kuip tegen het favoriet geachte PSV. ...tegen een achterstand aankijkt die uh, pittig is. Namelijk 3-0 door die uh, Eindhovense doelpunten van Toyvonen voor rust. Mertens en Lens daarna. Kitton gaat uh, namens uh, PSV een uh, doeltrap nemen of een uh, vrije trap nemen. Net iets buiten zijn strafschopgebied. Terwijl iedereen van uh, PSV opschuift. De voorwaartse van Irak is nog wel tegen de achterste linie van PSV aan blijven staan. Waardoor Tieton dat in elk geval lang moet doen. Gaat hij dan ook doen richting Toivonen. Houdt zich op aan de rechterkant. Gaat onder de bal door. Maar Wijnaldum is achter hem langs gelopen En heeft de bal ter van het strafgebied nu te pakken aan de rechterkant. Paast hem richting de as. De bedoeling was Strootman. Daar zat uh, Overtoom tussen. Breukers ruimt vervolgens op. Maar levert wel weer in bij Pieters. Die staat uh, op de middenlijn aan de linkerkant. In combinatie met Toivonen. En dan komt PSV daar heel goed uit. Waren het niet dat de laatste bal richting Strootman net onvoldoende is. Riensga zit daartussen. Maar PSV neemt weer over. Mertens, die een aantal aardige dingen heeft laten zien, draait nu naar binnen, wordt achtervolgd door Breukens, krijgt nog een tik mee. Dat gebeurt natuurlijk wel vaker in duels, maar Breukens heeft lang niet altijd antwoord op dat wat Mertens in petto heeft vandaag. Gaat de bal terug naar de doelman, Titon, dan loopt nu Armaterens wel op door, maar aan de rechterkant is er een van ruimte voor Marcello. Het publiek van PSV, hoorbaar op de achtergrond, juich maar bij ieder balcontact nu. Huts is in de diepte gestuurd. dan moet pas weer zijn strafselgebied uitkomen, dat doet hij goed. En met een ferme trap. Bedient hij dan nog bijna Armenteros ook. Want dat is het bijna een paas die de keeper geeft. De bal is wel lang onderweg. En kan misschien wel om die reden door Marcelo nog worden weggekopt. Heracles gaat haast maken. En dat zal de ploeg nodig hebben ook. Balverlies van Everton. In de buurt van het strafstopperbied van PSV. Wijnaldum neemt over, maar die levert dan alweer in bij Bruns. Die invaller dus. Bal vervolgens naar de linkerkant, naar Everton. Maar dan is er een overtreding gemaakt op Bruns. Strootman is de dader. Van Boekel heeft gefloten. En de vrije trap voor Heracles is aanstaande. Van der Linde en Rienstra. Ja, samen vormen zij de luchtmacht van Heracles. Gaan zich nu voor inmelden. Op die vrije trap die Everton gaat nemen vanaf de linkerkant van het veld. levert er ook een klusje voor uh, Feynovic. Maar Everton heeft zich opgeworpen als uh, de man die deze vrije trap misschien wel in één keer richting de goal gaat trappen. Het zou kunnen, het is 30 meter. Ja, Feynovic is daar gewoon door Everton weggestuurd. Die heeft blijkbaar de oudste rechter. Everton, daar komt de aanloop de bal gaat via de muur. in, Niet in de handen van de keeper. wordt weggekopt door Toivonen. Dan moet hij worden opgevangen door Hutchinson. Maar die wordt al vastgehouden door Rienstra. En dat betekent dat PSV op een lucht kan ademhalen... als Van Boekel, die er bovenop staat, fluit... en PSV een vrij schop geeft. Want heeft er dus na 68 minuten alles schijnt van in deze bekerfinale van 2012... dat PSV voor de negende keer in de historie uit 16 finales de beker gaat winnen. En dat Heracles, ja, voor het eerst in de historie de bekerfinale speelt... maar straks met die 20.000 meegekomen mensen in zwart en wit... in de bussen toch enigszins sip en teleurgesteld... de terugreis naar Almelo zal moeten aanvaarden. Maar ook dat hoort dus blijkbaar bij Sport... En iedereen zal toch tot de conclusie komen, vroeg of laat, ergens op die A1... dat het uh, allemaal terecht is geweest. Want dat Heracles op geen enkele manier een serieus uh, moment in de wedstrijd is geweest. Niet gevoetbald heeft. Ja. En dat het misschien maar moet hopen, want ja, je kan ook niet 20 minuten voor tijd conclusies gaan maken. Dat het misschien maar moet hopen dat er nog een wondertje gebeurt. Terwijl Toyfono nu geel krijgt na een overtreding die hij maakte op Overtoom. En dat is na 69 minuten gele kaart nummer 4. Dat is een nare, trouwens, die overtreding van Toyfono op uh, Overtoom. Overtoom is weg krijgt dan van de zijkant vervolgens die tik van de zweet. Hij dus inderdaad op de bom. En weer op onthoud omdat Overtoom eventjes behandeld moet worden. Door de verzorger van Heracles geeft iedereen de gelegenheid om even een slokje te drinken om nog even wat te praten. En Koku die zegt nee we gaan het niet rustig aan doen. We gaan gewoon proberen vol pit het einde van deze wedstrijd te halen. Want als wij nu gaan proberen het rustig aan te doen en dan lijkt het op dat de PSV spelers daarnaar neigen. Dan komen we misschien wel in een kwetsbare positie terecht. En wie weet wat er dan allemaal nog kan gaan gebeuren. Nog twintig minuten en een, en een beetje. En dan de extra tijd nog. En je ziet dat de, de mensen uit Almelo en omstreken ja, er toch ook niet meer in geloven. Laat staan uh, hoe dat is met die spelers. Met uh, Overtoom overigens gaat het niet zo heel erg lekker naar die uh, overtreding die uh, hij kreeg. Uh, te verwerken van Toijvonen, volgens mij knakt die hele enkel uh, knakt, uh, dubbel. Ja, eigenlijk is dit gewoon schandalig, de overtreding van Toijvonen. Die er nog blij mag zijn dat hij niet gewoon met rood naar de kant wordt gestuurd. Want dat probeer uh, ik net nog te zeggen, ja. Ja, maar... dit slaat nergens op. Dit is gewoon puur op zoek naar de enkel van je tegenstander. Niet in de buurt van de bal. En uh, nou ja, Overthold moet dat bekopen met, ik denk, een blessure. En ik vraag me af, zeker met deze stand, of Bos nog bereid is om daar risico's mee te nemen. En ik denk dat hij straks gewoon naar de kant gaat. Herik, ja, ik denk de dat hij nemen. niet meer kan. Nou, dat kan maar zo. Maar al zou hij wel kunnen en een... Denk ik denk dat je als trainer nu denkt, nou ja, dan maar niet. Nee. PSV uh, verdedigt uit via Stroopman aan de rechterkant van het veld. Die wordt uh, van de bal gezet door Bruns. Herikles wil naar voren, maar de bal hobbelt over de zijlijn. PSV gaat gooien. Dan komt er dan alweer een wissel aan. Gaurier bijvoorbeeld zou kunnen. Komt er inderdaad een wissel aan. En uh, dat betekent dat we over niet meer terug gaan zien. En wie komt er dan in? Dat is inderdaad Gaurier. En wordt vervangen door nummer 15, nou ja, u, u weet, deze naam is op veel manieren uit te spreken. Wij doen het vanavond op zijn Gaurier's. En uh, deze man, Dieter overigens de vierde maakte voor uh, Herakles in de wedstrijd tegen AZ, staat dus nu in het uh, veld voor de man die uit het veld is getrapt door uh, Ola Toivonen. En dat is uh, Willy uh, Overtoom. Dat is toch het nare van uh, Toivonen. Dat maakt hem niet sympathiek, dit soort, uh, dit soort zaken. Maakt hem nooit een geliefde voetballer. Nou, goed, Het zal hem zelf verzorgd zijn, eh, want hij gaat zijn eerste prijs pakken... ongetwijfeld met de PSV vanavond. Wij noden, heeft namens de PSV balbezit op de helft van Irak. Les, het gaat naar Lens, het gaat naar Hutchinson. En zo speelt PSV de bal rond, maar uiteindelijk wel over de zijlijn. Hij mag Looms gaan ingooien. De heren uh, Telgenkamp, Pedro Davidson en Tevieren kunnen de koffer inpakken... want zij zitten op de bank van Herakles, maar Bos heeft drie keer gewisseld... en een bekerfinale eindigt dus op de bank. Terwijl Lens nog maar eens wordt weggestuurd... maar de paas net te scherp is voor de aanvaller... En opnieuw moet de, de keeper van Heracles pas weer vers een strafschop gebied uit om de bal weg te trappen. Dat doet hij overigens wel weer naar behoren. Dan wordt die bal aan de andere kant van het veld opgepakt door Marcelo. Die speelt hem terug naar de doelman aan die kant, die Tom. Die opent alweer met de lange bal, maar die ploft op het hoofd van de Linden. Van de Linden Linde naar Feinovic, Feinovic naar Everton, Aan de linkerkant van het veld. Maar dan geen contact. Dat was Bruns overigens die probeerde Everton juist weg te sturen, maar die bleef staan. En zo trapt PSV de bal weer weg. Het wordt wat chaotischer. Er zit wat minder lijn in. Er zijn uh, ballen die vliegen van links naar rechts en even later weer van rechts naar links. De bal aan de voeten en aan de grond houden. Dat heeft nu ook fijn of iets in de gaten. Dat valt, bevalt over het algemeen wat beter. Hij probeert Strootman voorbij te lopen, maar daar trapt Strootman dan weer niet in. Zodat PSV de bal teruggeeft en via Hutchinson mag gaan uitverdedigen. Maar de bal gaat over de zijlijn. En dus komt er een ingooi voor Hutchinson. Gaat hij doen richting het, uh, Wijnaldum. Afgetroefd door uh, Looms. Maar dat is niet meer dan oponthoud. Want PSV neemt het balbezit wel gewoon weer over. Met Bauma bal naar de linkerkant. Mertens nog op eigen helft. Terug naar Pieters. Pieters zoekt de diepte. Daar is Toivonen in het gat in gelopen. duel met Rienstra. Maar beide gaan aan de bal voorbij. En dan is Mertens doorgelopen en heeft die bal te pakken. Maar wordt in dit geval keurig verdedigd door Breukers. De rechtsachter van Heracles. Die dan met een lange bal speelt richting Goudier. Die invaller dus. Maar die is de bal weer kwijt. De bal gaat vervolgens naar het schasselgebied van Herakles richting Lens. Gaat de kop nu wel aan met Rienstra, maakt de overtreding. Vrij trap voor Heracles na 72 minuten. 3-0 voorsprong dus voor PSV. Balbezit is voor Antoine van der Linden. Het zou leuk zijn voor al die meegereisde mensen uit Almelo... als de elf van Bos. En dat zijn elf anderen als die begonnen zijn om 6 uur vanavond in Rotterdam. Zodat die dan ook van in slagen om nog een goal te maken. Misschien komt dat nu als Arme het schasselgebied in kan. Arme nog altijd richting Titon. Titon komt uit de goal en duikt voor Armateros. En dan hebben we het volgende schadegevalletje, want nu krijgt Titon weer een tik. Ja, nou, voor mij valt het allemaal wel mee. Titon uh, kijkt en kijkt eigenlijk terwijl hij de hand voor zijn gezicht houdt... en die hand even weghaalt, vooral of de scheidsrechter het allemaal wel gezien heeft. Kijkt boos, dat is over het algemeen al een teken dat er niet zoveel aan de hand is. En op het moment dat Van Boekel er even naartoe komt lopen, denkt hij... nou dan sta ik ook eigenlijk maar weer op, want zoveel was er niet aan de hand. Ze zullen ongetwijfeld elkaar heel even geraakt hebben... Maar als dat dan het geval is, en dat is uit de herhaling die wij zien nauwelijks te zien. Dan voor mij gebeurt er helemaal niks. Nou ja, als, ja, hij al, als hij al geraakt wordt, wordt hij door Marcello ja. geraakt. Ja. Kortom, de schade valt allemaal wel mee. Titel staat alweer, stelt zich wat aan na 74 minuten. Terwijl zijn ploeg met 3-0 voor staat. Dat lijkt me eerlijk gezegd wat overbodig. Dat hoort er ook niet bij. Maar blijkbaar heeft hij het gevoel dat hij zelfs daar nog wat... Ritme, voor zover er sprake van is, bij de tegenstander uit de ploeg moet halen. Ja, maar misschien dat, dat hij wat sneller schrikt bij eh, ja, dit Ja, dat duels, is daar heb je gelijk uh, in. Vanwege dat het, het dat, wat er ja. natuurlijk allemaal gebeurt dat is waar. En uh, zijn ernstige hoofdblessuren opgelopen tegen Ajax. Ondertussen, uh, PSV, dat probeert... Uh, Lens te bereiken. Dat is doorzien door Rienstra. Vlak voor het eigen strafschopgebied, En dan is er weer een overtreding gemaakt door PSV. En mag hier raakt dus zo een vrijtrap gaan nemen. Wissel komt er bij PSV. Ja, dat is aardig. Engelaar mag ook nog even voetballen. En hij komt voor Labiat. Ja, wat we al eerder geconstateerd hebben zo... na het vertrek van Rutte is dat Engelaar... sinds Cocuda, de baas, is toch in ieder geval weer... op een, laten we zeggen, menselijke manier in kan vallen. Zonder dat hij door de PSV-aanhang wordt uitgefloten en weggehoond. Dat bevalt me eerlijk gezegd wel... Want deze speler heeft niet alleen bij PSV, maar toch ook wel bij andere clubs. En ook bij de nationale elftal van ons land. Toch zijn partijtjes er nu en dan goed meegeblazen En heeft daar nuttige wedstrijden gespeeld. Terwijl Everton ineens schiet. Oh, wat een schitterende volley uit het niets. Maar de bal door Titon uit de hoek geplukt. Dat zou toch een goal zijn geweest. Waardoor Heracles niet alleen een beetje weer terug in de wedstrijd zou zijn gekomen. Namelijk van 3-0 naar 3-1. Maar toch ook een goal die de boeken in zou zijn gegaan. En later nog door veel mensen zou zijn terugbekeken. Maar nu de prachtige redding van Titon... Een hoekschop voor Heracles, dat is het dan, waarmee de ploeg het zal moeten doen. En dat is een schrale troost. De bal komt van Fajnovic vanaf de rechterkant bij de eerste paal, weggewerkt door Wijnaldum. Weer een schot van afstand, dat smoort enigszins. En dan wordt er niet meer op goal geschoten door Heracles en kan PSV gaan uitverdedigen via Erik Pieters. Leek wat gevaar te ontstaan omdat PSV niet echt kordaat kon ingrijpen op die corner van Feyenoffiets vanaf de rechterkant. Maar uiteindelijk het schot, Vindt hij niet eens wie er nou is Volgens mij was het Goudier, maar het schot werd in elk geval wel geblokt. Ging even de lucht in en daarna was al opwinning weer weg. En heeft Pasveer inmiddels de bal alweer aangeraakt en gegeven aan Rienstraat. gaat wat opportunistischer nu bij Herakles. Weer een lange bal richting Everton. Gezien door Titon, die natuurlijk ook gegroeid is. Naar die prima actie, die prima redding op die inzet van Everton. Bal naar de grond. En vervolgens vanaf de grond. Trapt de lange pol de bal richting de helft van Herakles. Van der Linden komt de bal weer weg. Dan moet Engelaar opvangen. Dat doet hij goed. Dan wil hij de bal brengen naar Wijnaldum. Die verslikt zich eigenlijk in de draai waarmee hij de bal wil aannemen. Dan moet er gekopt worden door van der Linden. Die zit mis. Dan kan Lensen met de bal van door. Lens komt dus twee tegenstanders uit. Heeft ook leren de bal mee. Wordt er wel geen hands gemaakt. Van Boekel zegt: ik heb geen idee, want ik zie het niet. Iedereen ziet het volgens mij wel, maar van Boekel wil het niet bestraffen. En daarmee kan Lens zijn aanval beëindigen en mag Hierkles zelfs gaan counteren. Ook aan de linkerkant. Maar houdt Everton de bal weliswaar in bezit. Nou, nu is hij hem dan toch nog kwijt en gaat hij over de zijlijn. Maar dan wil ik dat moment nog wel eens terugzien waar Van Boekel denk ik toch een hensbal over het hoofd ziet. Daar waar Lens de bal meeneemt, tussen twee tegenstanders uitkomt. Looms en Breukers. Ja. ja, de bal gewoon op de hand van Breukers komt. En die doet dat echt niet per ongeluk. Hier had, als het er binnen was, en dat denk ik eerlijk gezegd ook nog, de bal op de stip gemoeten. Maar had hij hoe dan ook moeten fluiten en dan uh, had Breukers een probleem gehad. Maar goed, dan had hij op appel gefloten, want hij heeft het dus blijkbaar echt niet gezien. Ik kan me zo voorstellen, als je dit ziet dan fluit je wel. Hij komt er overigens wel mee weg met een 3-0 voorsprong voor PSV. Er zullen geen worden over gesteld worden morgen. Maar goed, als hij het niet gezien heeft en geen van de assistenten heeft het beoordeeld... dan doet hij het misschien wel goed door te zeggen... ja joh, sorry, ik heb het echt niet gezien. Voor mij zijn ze in het katshuis wel bijna klaar. Dus, dat... dus er zou ruimte zijn om inderdaad ja, het uh, we van Boekel weer eens wat te evalueren. Dat zou kunnen. Maar goed, dat uh, zullen we dan morgen allemaal horen. Voorlopig is het 3-0. Die vierde komt er dus niet vanaf 11 meter of uit de vrije trap. Pasveer trapt de bal naar voren op de helft van de PSV. Wordt hij weggewerkt door Marcelo. Vervolgens aan het werk Engelaar en uh, Everton. De bal gaat de lucht in. Wordt doodgemaakt door Lens. Die krijgt vervolgens te maken met die kleine Terrier op het middenveld bij Herakles Quanza. Balbezit is overgenomen door de Almeloers. Armateerders in de diepte gezocht, maar zeker niet gevonden. PSV bezweert dit gevaar en kan gaan uitverdenen. Er zit bij Jekker dus dit is eigenlijk altijd nog niet al te veel overleg in. Dat is uh, jammer voor de wedstrijd. Neutraal en objectief bekeken. Terwijl nu PSV balbezit overneemt. Halverwege de eigen helft. Naar balverlies van Feinovic. En Engelaar een paar meters kan gaan lopen. Zelfs heel ver kan gaan lopen. Maar aan de overkant van het veld Lens. ...geblesseerd op het veld zit. Dus PSV eigenlijk met, wel met 11 in het veld staat. Dat is trouwens ook niet waar. Met 10 in het veld staat en met 1 in het veld zit. En dus maar de bal over de zijlijn speelt. Dan gaat Lens hinkelend naar de kant. En hinkend. Dat zijn twee verschillende woorden. Maar hij doet het letterlijk allebei. Het gebeurt dus na nou uh, dat duel dat hij aangaat met Kwansa ...die er wel iets te vers uh, fel in gaat. Ja. En zijn voet echt een beetje over de bal heen laten schieten. Het is niet angstaanjagend gemeen, maar het hoort niet. Dat levert Lens een blessure op. Die blijft nu wat uh, treitig net binnen de lijnen zitten. Dan wordt hij dus nu uitgetakeld door Everton. Die zegt, kun je dan een halve meter verderop gaan zitten? Dan kunnen we verder spelen. Nog elf minuten. Dat doet Lens dan maar. Ja, dat en dan geeft Herikles de bal keurig terug aan PSV. Dat is dus even met de man minder in het veld staat. Maar dus op een uh, 3-0 voorsprong staat in deze wedstrijd. Die beslist lijkt is. Het gaat wel een wissel aankomen bij PSV. Kijkend, denk ik dat die Depay, die jonge jongen, nog een paar speelminuutjes krijgt bij PSV. Dat zal dan toch wel voor Lent zijn als Pasveer de bal heeft. 3-0 voor PSV, nog 11 minuten en de extra tijd als Van der Linden de bal paast richting Bruns. Die neemt hem aan op de middenlijn, is even weg bij Strootman. Maar moet wel terug naar Rienstra, die staat in de middencirkel. Bal breed vervolgens naar Van der Linden, die toch op een mooier einde van zijn carrière had gerekend. Dan uh, deze oorwassing van de uh, PSV. Maar Herakles uh, heeft eigenlijk helemaal niets te melden gehad vanavond. In deze overvolle Kuip. Balverlies weer van Armenteros. En PSV kan er weer uit met Strootman. Strootman, lopers gezocht. Maar die uh, zijn er eigenlijk niet. Nu wel gevonden als Pieters meekomt. Pieters verslikt zich dan in de bal. En verslikt zich eigenlijk. In de communicatie met Mertens. De twee geven elkaar nog een handje in het voorbijlopen. Maar ze gingen er van elkaar eigenlijk vanuit dat ze de bal zouden gaan pakken. Maar Tafs gaat komen nee. voor uh, Lens. Ja, dat, kan ook, dat is dan ook wel sympathiek. 10 minuten voor tijd. Want die zal een ongelofelijke rotdag hebben gehad. Want veel chagrijniger kan je een speler niet krijgen die eigenlijk altijd in de basis staat. En als het dan bij wijze van spreken een van de belangrijkste, misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het jaar komt. Zit je op de bank, maar hij mag nog 10 minuten meedoen. Hij zal erop gebrand zijn. Al toch nog even zijn trainer wat te laten zien deze Jermaine Lens dus naar de kant na de overtreding van de Kwanza en de blessure, zo hebben de beide trainers wat te klagen en met de programma's die er nog aankomen zeker met P voor PSV doe ik met de oog op de landstitel Roda Twente zijn de eerste twee wedstrijden dat zijn pittige duels waarbij Cocu zal denken dat hij iedereen nodig heeft overigens als datgene wat jij zegt klopt en Matas Cocu nog wel even iets zou willen laten zien. Dan heeft Cocu wel gelijk gehad door hem te passeren. Want de afgelopen week hebben we bijzonder weinig van Matafs te zien gekregen. In het helftal van PSV Looms verliest de bal aan Wijnaldum. PSV gaat nu met Wijnaldum de middellijn over op volle snelheid. Pas de bal vervolgens naar Matafs, die verliest hem. Wat dat betreft toch nog niet zo gedreven. En dan kan Bruns overnemen namens Heracles. Vanaf links openen naar de rechterkant. Waar Gaurier niet eens moeite doet om de bal aan te nemen, gek genoeg. Nee, en dan is hij invallen en dan uh, steekt hij zijn been uit. En denkt hij, oh die bal die hobbelt er wat overheen. Laat ik vooral maar niet meer doorlopen. Terwijl die bal dan een meter verderop stuitert. En met wat tegendraad effect. Ja, ja. Eigenlijk nog helemaal niet zo snel gaat. Dus die had hij kunnen binnenhouden. En als dat dan niet kan, doe dan in ieder geval je best. Want er zitten namelijk 20.000 mensen van jouw club op de tribune. Die al niet zo'n leuke avond hebben. En jij zou er wel wat energie over moeten hebben. En willen laten zien, enzovoort. Geen beste beurt maakt hij... Deze Gaurier, terwijl nu Rienstra uitverdedigt. Gaurier opnieuw geen beste indruk maakt omdat hij door Pieters in het duel heel makkelijk wordt afgetroefd. En de bal uiteindelijk toch voor Herikles' voeten valt via Feynovic, de hoogte van de middenlijn. Dat is wel een lekkere voetballer. Geeft aan dat hij die bal wil hebben. Gaat vervolgens maar eens van Dollerstein met Mertens. Nou komt hem niet echt voorbij. Moet inleveren bij Bruns. En Bruns naar Breukers aan de rechterkant. Halverwege de helft van PSV. Gaat hij rechtsachter nog maar eens opkomen. Moet hij afrekenen? Nou dat doet hij aardig met Bouma. Nou moet hij er langs. Nou is hij er langs. En dan komt daar Strootman. En die zegt: Ik ben het slot op de deur. En als uh, mijn vriend Bouwma gepasseerd wordt, dan uh, maak ik wel de corrigerende actie. Bal is over de achterlijn gegaan. De vijfde hoek, schop voor Herakles. Dat is dan toch gek? Twee voor PSV, vijf voor Herakles. Maar er is helemaal niets uitgekomen. Hij komt vanaf de rechterkant. Fijne Fiets, bal blijft te laag. Wordt weggewerkt door Pieters. Wordt opgevangen door Herakles. Dus opnieuw teruggespeeld naar de zijkant. Waar Fijne of iets opnieuw een voorzet moet gaan geven. Bal wordt weggekomen, weer door PSV. Geen enkel probleem eigenlijk. Opnieuw ingebracht door Loens. Mm -hmm. Maar ja, daar staat niemand. Kijk Loens is niet een man van de verfijnde techniek. En als je nou denkt, ik heb iemand nodig voor een rachtfijne steekpaas... dan bel je niet meteen Mark Loos. Nee. Tenminste, dat zou ik niet doen. En hier blijkt wel uit waarom. Je mag het hem niet kwalijk nemen. Hij heeft andere kwaliteiten. Die heeft hij vanavond ook maar ten dele kunnen benutten. Want de stoomtrein die hij vaak in op de linker linkervleugel... en de voorzetten die hij geeft, die eigenlijk altijd wel goed zijn... zijn er vandaag ook niet uitgekomen. Herikses heeft vandaag, misschien door, door plankenkoorts... dat zou heel goed kunnen, ondermaats gepresteerd. Want iedereen weet dat deze ploeg beter kan voerballen dan dat het vanavond heeft laten zien. Tegelijkertijd moet je misschien ook wel constateren dat de ploeg gewoon niet lekker in zijn vel zit. Want uh, er was natuurlijk een opleving rondom die halve finale tegen AZ. Maar van de laatste zes competitiewedstrijden heeft Erik Lester vijf verloren. En dat is natuurlijk ook niet voor niks. Nee, toen werd er nog gezegd, misschien waren we toch stiekem wel bezig met die bekerwedstrijd. Dat kan dan de afgelopen weken ook gelden. Maar goed, dit was dan die bekerwedstrijd. En als je je dan zo vertoont aan het publiek... Zo tentoonstelt aan een volle kuip, dan heb je het niet goed gedaan. En dat zal toch ook een dikke kater opleveren. Bij de coach Peter Bos, die buitengewoon hoopvol aan dit duel begon. Zei, ja, we moeten bij onszelf blijven, we moeten gewoon lekker voetballen. Dan kunnen we in elk geval PSV partij bieden. Nou ja, dat is niet gebeurd. Herakles probeert het nog eens richting Armenteros. Terwijl de weef nu door het stadion gaat. Ik ik erg benieuwd ben of het zwart-witte gedeelte ook meedoet aan die weef. Nou, het antwoord daarop is nee. Bal bezit voor Herakles. Everton steekt de bal nog eens richting de helft van PSV. Waar die door Wijnaldum wordt weggekopt volgens een duel tussen Strootman en Bruns. Is PSV de winnaar uit dat duel? Want er kan ingegooid gaan worden. Bal is over de zijlijn gegaan. U hoort het, de echte beleving is wel uit het duel. Met nog zes minuten en een 3-0 voorsprong voor PSV. Wave, de Wave die het stadion gaat is een halfje. Dat valt te begrijpen. Terwijl Everton nogmaals een keer schiet. Maar dat vrij lusteloos doet aan de linkerkant van het veld. En de bal wel een ramp geeft in de richting van het doel van Titon. Maar daar is bij PSV niemand heel erg van in de war. De bal gaat twee meter naast ook. En als de Wave het vak van de Heracles supporters die teleurgesteld zijn. Nou ja, het vak. Het zijn de 20.000. Dus het is het halve stadion. gepasseerd is Dan wordt hij aan de andere, keer, andere kant weer foto. Door PSV is opgepikt. En het gefluit dat hij nu hoort... Is dan bestemd voor de mensen van Heracles die niet meer mee willen doen aan die wave. Nou ja, dan wachten we even en dan gaan we aan de andere kant weer verder. Dat is ook een soort treitere spelletje om de tegenstander nogmaals in te peperen. Dat het totaal gespeeld is, vijf minuten voor tijd. PSV gaat nog een keer wisselen, dat is de derde en laatste wissel. Mertens naar de kant. En Depay, we konden hem eigenlijk al aan, gaat dan nog voor de minuten in de ploeg komen. Hij maakt een goal de afgelopen wedstrijd tegen VVV. De nu Depay, goede speler en een van de grootste talenten van PSV. Waar de ploeg met Eindhoven echt nog veel over gaat beleven. het is voor hem leuk dat hij in deze bekerfinale nog wat minuten krijgt. Memphis Depay. Hij komt er uh, nu in. Hij uh, slaat nog even een kruisje. Gaat zich uh, vervolgens melden voorin bij PSV. Toyvonne. zegt nog even waar hij moet gaan lopen. Nou, zegt hij tegen Toyvonne: Jij gaat meer naar die buitenkant en ik sta dan in die as. bezit voor uh, Strootman aan de rechterkant. Gaat richting het strafschopgebied, Legt breed op Toyvonne Toivonen rand strafschopgebied afgetroefd door Rienstra. En dan neemt uh, Herakles het uh, balbezit uh, over met uh, Gaudier. Maar heel eventjes. Want daar zit uh, Pieters alweer tussen. Nou, dan levert PSV ook weer in. En kan nu uh, fijn of iets aan de wandel. Sterker nog, kan de bal in de diepte geven op uh, Gaudier. Gaudier wordt afgetroefd door Hutchinson in het uh, strafschopgebied. Er komt nog een uh, peer van afstand van Bruns. Maar die gaat hoog over de goal van uh, PSV heen. Zo waren ze even een opleving van Heracles, zo kort voor tijd bij die 3-0 achterstand. Maar uiteindelijk bloedt het allemaal dood en blijft het dus gewoon 3-0. Aan de kant zien we inmiddels daar waar Mertens naar de kant gaat... dat hij wel weer kan lachen, ondanks de tik Heb met de hoogte tegen joh. elkaar. Ja, hij is behoorlijk tegen de doelman van Heracles opgeknald. Waarbij dus pas weer een paar hechtingen in het hoofd heeft gekregen. En Mertens blij is dat hij al zijn tanden nog heeft schade dus wat dat betreft meevalt en uh, schudt met de assistenten en met de trainer. Nou ja, bij PSV iedereen een opperpeste stemming, want 3-0 is de stand. PSV Heracles, 87ste minuut loopt inmiddels, daarmee is de buit natuurlijk binnen. Terwijl Engelaar, een van de invallers, nog probeert om de paai een andere invaller weg te sturen. De goals op naam kwamen van Toivonen, Mertens en Lens. De PSV probeert om de slotseconde van deze wedstrijd minuten moet ik zeggen, dan maar vol te spelen. tafs nog een keer door, weggestuurd, maar... Die uh, staat buiten spel en zo krijgt Herakles nog een keer de bal terug. Het is uitspelen geblazen. Ik hoop dat Van Boekel, ondanks het feit dat de scheidsrechter het vermoedelijk ongelooflijk leuk vindt... dat hij tegen alle verwachtingen in hier een bekenfinale mag fluiten. En dat het wat hem betreft niet lang genoeg kan duren. Ik hoop dat hij zo slim is om na 90 minuten te zeggen heren bedankt. Ik denk dat hij dat niet doet, want iedereen van de KNVB zit hier op de tribune. Arme Teerders, Arme Teerders, Arme Teerders nog met een schot dat gered wordt door uh, Titon. Nou, zo krijgt Herakles toch nog zo zijn mogelijkheden. Aan het einde van de wedstrijd om die eretreffer te maken. Maar uh, Titon bewijst dat hij in prima vorm is. Goede aanname van Armin Turels. Aanval is nog levend. Want uh, Everton wordt nu gevonden aan de linkerkant. Nee, kan er niks mee. Engelaar kan de bal van Everton wegkoppen uit eigen strafschopgebied. Maar zo moest de Titon dus nog aan de bak. Wijnaldum weg aan de rechterkant van het veld. Wil de bal meegeven aan Matas. Maar raakt de bal niet goed. Hij is niet goed vandaag, Wijnaldum, Want het is uh, onhandig en stroperig daar in 9 van de 10 gevallen wat hij met de bal doet. Dat loopt allemaal nog niet van een leien dakje. Want wat dat betreft, de grote vorm is het bij hem. Maar goed, dat is ook geen nieuws zoals ik nu vertel. Is het bepaald niet. Engela pikt de bal op aan de linkerkant van het veld. Dat zou de rechter geweest kunnen zijn ook. Maar wat maakt het uit? De bal terug door de keeper. Die trapt hem dan uh, tussen de twee duck outs door. En dat levert dan Heringlees nog een ingooien op de van de middenlijn. Maar die kans van Armentero zo even, dat was eigenlijk gek genoeg de beste kans van Heringlees in de hele wedstrijd. Dat was ook een voetbalkans. Ja. Waarbij een stelling wordt gebracht. Dat hebben de ploeg van Almelo dus 87 minuten eigenlijk niet zien doen. Nogmaals, ook de verdiensten van PSV. Overtreding nu nog gemaakt door de Eindhovense ploeg. Een overtreding die dan nog een vrije schop oplevert voor Heracles. Het zou de ploeg uit Almelo werkelijk gegund zijn in de slotseconden van deze wedstrijd. Dat ze toch tenminste de eer nog redden. Want na zo'n mooie campagne in de beker en de eerste finale uit de clubhistorie zou ze dat wel passen. Vrijtrap komt er vanaf de linkerkant. Bruns neemt hier vrijtrap. Nee, Fijnoffiets is het, in de handen van Titon. Vraag maar af hoe. Uh... De ontslaagter in de Fred Rutte kijkt naar deze wedstrijd en naar een prijs die gewonnen is. Toch leuk, een prijs. Het is weliswaar niet de prijs waar hij voor was aangenomen. Maar zo kort na zijn vertrek blijkt eigenlijk dat die uh, selectie niet zo heel rot was als dat werd uh, verondersteld. En hij zal ongetwijfeld zeggen, ik had deze machine ook alweer aan de gang gekregen. Nu zullen alle credits naar uh, Cocu en Faber gaan. Het nieuwe duo dat aan de kant staat bij PSV. En het dus eigenlijk prima heeft neergezet vandaag. Want PSV is geen moment in gevaar geweest. Sterker nog zal door dit zilverwerk dat terecht komt in de prijzenkast van PSV. Ook aan vertrouwen tanken in de competitie. Niet tot het uiterste hoeven gaan. Misschien een kleine blessure met, met Lens. Maar voor de rest ook nog eens ongeschonden uit deze wedstrijd gekomen. Dus een win-win situatie denk ik voor de Eindhovense ploeg. Overzit nog voor Hutchinson, die uh, nog maar eens naar binnen dribbelt. De klok gaat naar de 90 minuten toe. Ik heb eerlijk gezegd niet opgelet of nou de scheidsrechter Van Boekel heeft aangegeven aan zijn vierde man... of er meteen de bord omhoog moet voor de extra tijd. Hij kijkt wel nu op zijn klok al van Boekel. En als je nou een grote jongen bent, dan maakt het je niet zoveel uit of de mensen van de KNVB meekijken... en of er extra tijd bij moet komen. Dan moet je gewoon zeggen, dit gaat nergens meer over. Dus ze maken er een eind aan. Ik ben benieuwd of hij dat doet. Herenckles uh, mag nog één keer aanvallen met Armenteros... En een uh, hakballetje van Feyenoord, dat komt er eigenlijk niet uh, uit. De klok staat nu op 90 minuten. Van Boekel laat het nog even. Er komt nog één voorzet van Herakles. Die bal komt op het hoofd van Pieters. Die komt nog bijna zijn eigen doel. En dat levert Herakles dan nog een hoekschop op. Ik heb de indruk dat er geen extra tijd bij komt en dat deze hoekschop van Herakles het laatste moment ja. uh, van de wedstrijd gaat zijn. En dat uh, Van Boekel gaat fluiten en dat daarna allerlei Eindhovense spelers in de handen zullen vallen van, of in de armen zullen vallen. Van Filip Cocu en dat hij uit Almeloos zo snel mogelijk onder de douche willen en naar huis willen. En dan uiteindelijk zullen genieten van deze historische wedstrijd. Corner komt nog bij de eerste paal, maar wordt weggekopt door Strootman. Inderdaad, van Boekel maakt nu een einde aan de bekerfinale 2012. Vol verwachting klopte het Almeloze hart. Het klopt nog wel, maar uiteindelijk is de ploeg uit Eindhoven degene die zegenviert, De sterkste is vandaag. En terecht uiteindelijk met die dennenappel straks aan de haal gaat Toyvon in de eerste helft. Mertens en Lens deden het in het tweede bedrijf. En dan gaan we zometeen hier meemaken dat er een podium opgebouwd gaat worden. En gaat de PSV in elk geval zich laten huldigen als bekerwinnaar van het seizoen 2011-2012. Een lange bekergang die begon bij VVSB via Lisse naar Twente vlak voor de winterstop. Na verlenging werd daar een uh, volgende ronde afgedwongen. NEC werd met 3-2 verslagen. 3-1 in uh, Heerenveen tegen, PS, uh, tegen Heerenveen dus. En vervolgens hier met 3-0 te sterk voor de tegenstander uit uh, Almelo. We gaan uh, straks ongetwijfeld uh, reacties horen. Uh, vooralsnog niet, omdat het niet is toegestaan om in de buurt te komen van het uh, speelveld. En dus uh, zullen we later deze avond op uh, Radio 1 de nodige reacties uh, kunnen laten horen. ...van een ongetwijfeld teleurgesteld Almelo en van een feestvierend Eindhoven. Overigens krijgen de spelers van Heracles nu wel het applaus van de, de ruim 20.000 uit Almelo... ...die zich prima hebben gedragen en die dus dit applaus wel over hebben voor dit elftal. Ik werd er helemaal mee eens, Ronald. Okay. Het is uh, een mooie dag geweest, het is een, uh, een mooie bekerfinale geweest... ...waarbij het wel weer te zien is dat ploegen die niet zomaar gewend zijn in bekerfinales te spelen... Ook ploegen zijn die uh, veel supporters op de been kunnen brengen. Omdat het een happening is. Bos zei al, het is de wedstrijd van de eeuw. Nou, dat was het schrik genomen ook. Hoewel Perikas natuurlijk ook gewoon twee keer in het bestaan landskampioen is geworden. Een keer in eind jaren 20 en in 1941. Maar goed, dit is een bekerfinale finale in, laten we zeggen, de nieuwe tijd. Dat telt. Uh, dat je dan in die eerste finale met een soort... Dat je dan in die nieuwe tijd niet meteen die finale wint. Nou ja, dat is dan weg hebben. We gaan eens kijken... Of er iemand in de buurt is van een van de mensen op het veld. Ik hoor in mijn oor iemand ja. zeggen dat wij in de buurt zijn van Jan Smit, de voorzitter van Rob Fleur. Ja. gewoon beter, duidelijk over. Nou, voorzitter, een kater. Ja, PSV was gewoon beter vandaag. En dan moet ze maar gewoon in de competitie ook kampioen worden. Dan halen wij tenminste nog Europees voetbal. En ik vind dat we dat wel een beetje verdiend hebben. Enig moment gedacht, van het gaat toch lukken. Sorry? Enig moment gedacht, het gaat lukken. We pakken die bij. Nee, ja, toen we de rust nog 1-0 was, want toen P.S.V. snel 2-0 maakte na de rust, ik denk na 10 minuten, ja, dan wordt het wel heel erg moeilijk. Maar we hebben genoten als Almeloers, we hebben hier een mooie dag gehad, we hebben gevochten ervoor, we zaten vandaag net niet in, en uh, ja, P.S.V. moet maar kampioen worden, dan gaan wij toch Europa in. en dan zorgen wij nog wel weer voor een stuk. Waarom kunnen jullie nou nooit van P.S.V. winnen? Ja, mo moeilijke ploeg. In de hele geschiedenis, hè? nog nooit, hè? Nee, maar één eens, gaat gebeuren. We hadden er nog nooit bij Twente uitgewonnen en dat hebben we ook gedaan. Het is nu op weg naar toch Europa? Ja, ik, ik denk wel als PSV zo blijft voetballen... komen ze in de competitie ook eruit. Ik geef de scheidsrechter bedanken. Dat was dus de voorzitter Jan Smit. Even kijken, we lopen hier verder rond of er nog wat mensen komen. Want uh, je mag niet uh, overal bij, maar even kijken... Nou, wij, wij, wij volgen Rob Fleur uh, met de, de ogen en we horen ongetwijfeld zometeen van hem als er weer iemand uh, bij uh, de microfoon is. Een, uh, nou, eerlijk, een eerlijke reactie denk ik van uh, de voorzitter Jan Smit die uh, geen moment heeft gezien dat zijn ploeg vanavond aanspraak oh, ja, ja, ja. maakte op die, uh, op die beker. Dat kennen we hem ook wel. Kijk, Jan Smit weet dat hij uh, bezig is op van een een relatief kleine club, om wat grotere club te maken. Daar hoort een nieuw stadion bij, daar is men Almelo al een tijdje mee bezig. Daar horen dan ook een keer successen bij. En dan wil je een keer een bekerfinale spelen. Nou, dat is nu gelukt, die hebben ze niet gewonnen. Je wil een keer Europees spelen, dat is ook niet gelukt. Nou ja, dat kan dus misschien nog, worden. we hem net terecht zeggen. Maar langzaam maar zeker is Heracles wel een ploeg... waar iedereen in Nederland rekening mee houdt. En dat was nu tien jaar geleden niet geval. Dus wat dat betreft is het, uh, denk ik, toch een mooie dag voor de ploeg uit Almelo. Inmiddels vier PSV-feest, PSV, want zo hoort dat. Ja. Nadat nou, je een beker hebt gewonnen, en dat is voor PSV er ook al even geleden. Want de laatste keer dat PSV de beker won, dat was in 2005. Toen PSV met 4-0 won van Willem II. Dat kun je ook bijna Ik niet zien, Rob. Nu staan. Ga naar iemand toe, Rob, en we horen wel wie jij bij de microfoon hebt. Er is iemand van de PSV in zijn buurt. PSV, naar de algemeen directeur, Tim Sanders, van harte gefeliciteerd. Eerste prijs als algemeen directeur, hè? En een hele mooie. Dus uh, fantastische avond. Helemaal goed. Uh, iedereen zegt, dit is voor PS2 het begin van. Het zou heel goed kunnen, maar eerst genieten we gewoon van dit moment en dan gaan we rustig weer verder. Wat, heb u, wat dacht u van tevoren van deze wedstrijd? Het wordt echt 3-0 makkelijk. Dat dachten we niet van tevoren. Maar zo uh, is wel gegaan. Helemaal goed. Helemaal nou, feest vieren? Vanavond feest vieren, zeker. Geen huldiging, want jullie zijn veel te laat terug. Tot. Wanneer gaat dat plaatsvinden? Uh, nou, ik moet even kijken of de kant bij de wedstrijd aan Helaas, uh, uh, vanaf morgen is het weer volledig gericht op de competitie. Maar vanavond gaan we even feestvieren. En jullie kunnen Heerlijk nog een dienst bewijzen, hè, Als ja. jullie uh, één of twee horen. We gaan ons best doen. Vredagavond. avond, zei uh, Tini Sanders tegen uh, Rob Fleur, de algemeen directeur. Die overigens, over het algemeen niet uitbrengt in uh, grote feestigheden, feestelijkheden. En uh, nou goed, wij kijken nu naar het podium dat is opgebouwd. De traditionele badjas staan inmiddels uh, uh, klaar. Met je welnemen, kijk even naar de monitor waar prachtige shots op te zien zijn van close-ups van Herakles-spelers. Die Everton en een arme teros erop, uh, letterlijk in tranen zijn. Omdat ze zich ongetwijfeld zoveel hadden voorgesteld voor deze finale en nu uiteindelijk toch met lege handen staan. Ja. De tranen de vrije loop laten. Ook dat hoort erbij. Dat geldt nu ook voor Paspeer die de ogen weliswaar droog houdt. Misschien nog pijn heeft van die wond in het hoofd. naar die botsing met met name het gebit van Mertens. Maar hij kijkt ook beduust. Want ja, ik denk dat als Hirekles morgen wakker wordt dat ze zich zullen realiseren... dat ze toch in deze wedstrijd eigenlijk nooit hun spelletje hebben kunnen spelen. En dat zal ze pijn doen. Nou, wat ik nog wel nog, nog even wilde zeggen over, over Jan Smit net. Die, uh, Jan Smit zei natuurlijk net van ja, we hebben deze wedstrijd verloren. En jij zei hij is bezig met een grote club of een grote club te maken van de Herakles. Dit is een eerste grote wedstrijd. En grote wedstrijden kun je verliezen. Geniet ook van het feit dat je hier uh, geweest bent. Uh, ja, wij kijken naar uh, uh, het podium dat steeds uh, meer gestalte krijgt de dames staan klaar met de traditionele badjassen. we zullen zo de huldiging krijgen van Van Boekel. dan mogen de verliezers langs. en dan zal uiteindelijk Hans van Breukelen, de outkeeper van PSV, degene zijn die de beker mag gaan uitreiken aan de aanvoerder van de Eindhovense ploeg. en dat is Ola Toivonen die dat dus gaat doen om die gaat ontvangen, ondanks die nare overtreding die hij maakte op Willy Overtoon. Ik zie dat collega Rob Fleur probeert om van Boekel de strijdsrechter nog bij de microfoon te krijgen. Dat lijkt niet te gaan lukken. We gaan de afronden hier met de mededeling dat PSV de bekerwinnaar is. 3-0 overwinning op Herakles. Want uh, we gaan langzamerhand richting uh, het nieuws van 8 uur. U snapt, er komt een einde aan 6 uur langs de lijn op deze zondag. U hoorde het dus Bas Stigler Ronald van der Geer net zeggen. 3-0 PSV Heracles. Betekent dat we reacties, nabeschouwingen en alles straks hebben... tussen 10 en 11 op deze zender. Want dan is er alweer langs de lijn. En dan zal er ook nog worden teruggekeken op die prachtige Parijs Roubaix vandaag... waarin Tom Bonen een schitterend nummer opvoerde... en uiteindelijk 50 kilometer solo reed. En als eerste over de finish kwam... En ook Nederland redelijk tevreden mocht zijn met Niki Terpstra, ploeggenoot van Boden die voorin zit en Lars Boom van de Rabo-ploeg, die uiteindelijk op de posities 5 en 6 eindigde. Zometeen op deze zender het journaal, daarna neemt de VPRO het over... en vanaf 10 uur zijn de collega's van Langse Lijnen weer met alle, alle reacties... vanuit de Rotterdamse Kuip, waar het zij nog maar eens gezegd PSV de KVB-beker veroverde... door met 3-0 te winnen van Heracles Tojevonen, voor de rust Mertens en Lens daarna... Op vertuigende zegen voor de Eindhovenaren. Dit was 6 uur langs de lijn. Zometeen dus de VPRO en straks de collega's van langs de lijn om 10 uur weer bij u terug. Prettige avond. Zalig pasen. Ik was met haar alleen, we keken naar elkaar, we spraken van de liefde, het was toch zo mooi. Zometeen op Radio 1 het verhaal achter de legendarische smartlap Manuela. Manuela. het verhaal van zanger Jacques Herb.